Stemmen. Een hoorspel van Tonnie van Breukelen. Anneke, ik ga. Tot morgen, hè? En maak het niet te laat. Of heb je avonddienst? Nee, nee, nee. Even deze opname afluisteren en dan vertrekken kom. Ja, op. we zijn ook nooit klaar. Kom bij de politie. Even ze die stemherkenning nu al nodig. Nou, fijne avond, hè? Nou, even kijken. Dit gesprek moet vanavond nog beluisterd worden. Ik hoop dat het goed te verstaan is. Ja, hier heb ik het. Enter. Ja, goed, ben je al mee aan. Hoe uh, vergeet je van die ouwe niet, hè? Nee, ik weet hoe die is. Ja, natuurlijk. Zeg ben. Ah, uh, goed, jongen. Met, met of zonder gaakstaaf? Hij, uh, ik, weet niet wat ik bedoel. Dat is goed. Met staaf, ja. Hé, hey, volgens mij kan het deze middel lopen. Ja? ervoor, zorgen we voor, man. Ja, Oké, okay, jongen. Doei, doei. Ja, kom hier. Melden. Vooraan. zou ik het wel goed beoordeeld hebben vandaag. Was die stem met dat Limburgs accent wel dezelfde... als die van het telefoongesprek van vorige week? He? waar blijft die bus? Nou, soms is het wel intensief. Het luisteren naar het telefoongesprekken. Het herkennen van stemmen. Daarbij komt de verantwoording. Nooit mag het werk een automatisme worden. Stel je voor je dat ik iemand denk te herkennen... die niets op zijn weten heeft. zoek zoekplaats. Borre, vooraan, naar huis. Hoi Anneke. Hallo Jean! Hoe is het op de boerderij? Oh, uh, ik heb haast. Ik, ik spreek je nog. Oh ja, is goed hoor. Heerlijk zo stil. Ja, het is soms wat onhandig, de afstand. Het is ook wel wat klein op de woonboot. Maar wat een verademing. Geen rammelende printers. Geen rinkelende telefoons. En maar één sprekende computer. Geen bellende trams of gillende sirenes. Ik heb er geen spijt van dat Wouter en ik vorig jaar hier op het water zijn gaan wonen. Barrick, we zijn er weer. Mm, lekker die omelet. Ja hè? Hoe heb je het weer voor elkaar gekregen? Het uh, zijn toch niet de eieren van die vent hier verderop? Hm? Hoezo vent hier verderop? Jij weet heel goed wie ik bedoel. Nou, en jij weet heel goed waar die eieren vandaan komen. Ik koop ze er altijd. Ja, bij de boer met die schuur... waarin twintig kippen zitten opgesloten per vierkante meter. Gebruik toch eens je verstand. Daar wil je toch niet aan meewerken? Ja, maar diezelfde boer heeft wel drie kleine kinderen... en een bedrijf dat van hem en van zijn vrouw Jeanne zoveel tijd en geld kost... dat ze bijna geen tijd hebben om ooit eens wat leuks te doen. Anneke, je overdrijft. Een uitlooprennen voor die beest is gewoon een kwestie van willen. Die man ziet het gewoon niet. Hij heeft geen hart voor zijn kippen. Ach, dat is niet waar. Het enige waar hij aan denkt, is het aantal vette kippen... dat uiteindelijk in de koelvitrines cool van de supermarkten belandt volgespoten met rotzooi... om ze maar zo zwaar mogelijk te laten zijn. Want hoe vet zijn een kippen... hoe vol is een portemonnee. Sorry hoor, maar... als ik eraan denk, dan heb ik al gegeten en gedronken. Nou, dan eet je gewoon niet. Ach, die Wouter. Hij is wat heet gebakerd. Ik bedoel het helemaal niet zo kwaad. Ik snap het best... Hele dag werkt hij op het kantoor van die Milieuclub. Hij hoort toch niet anders. Legbatterijen, kistkalveren, walvisjacht. Borre, kom, een beetje doorlopen. Enkele weken geleden vertelde buurvrouw Zaden. Zabert... Dat er s'nachts mensen waren geweest die de muren van de kippenstal hadden beklad. Met leuzen en dreigementen. Ja, natuurlijk hebben ze druk. Natuurlijk moeten ze hard werken om het bedrijf gezond te houden. Maar eigenlijk is haar man ook wel wat te gewijs. Sjane wil best wel wat milieuvriendelijker gaan werken. Maar Dirk kan ze nog niet zo ver krijgen. Zijn vader had het altijd prima gedaan op de boerderij en dat wilde hij zo houden. Sjana had gezegd: oh nee, uit liefde voor de kip zullen we nooit zo'n buitenverblijf bouwen. Wel zei ze nog: misschien ooit, omdat de klant erom gaat vragen. Ja, tegenwoordig willen de mensen alleen nog maar eten dat met scharrel begint. Schaal eieren, schaal kippen, schaal koeien, schaal varkens, <lacht> noem maar op. Als het goed is, dan, ja, dan zijn we nou ongeveer bij boer Appel. Ach, eigenlijk vind ik ook wel dat hij moet zorgen dat er een buitenrein komt. Ja, Oké, okay. uh, deze kant, deze kant hier, op okay. een van die kaal en... Ja. Niet te veel herrie maken. Ja, weet jij waar we naar binnen moeten? We gaan hier dit. Ja, een stukje verderop, maar sst, daar worden die kippen lekker en die boer. We hebben het helemaal. Maar goed, um, hier, hier, dit is een mooi plekje. Oké. Okay. Uh, kun je zorgen voor, voor een ijzerzaag een en, uh, en een tangetje, dan kunnen we dat open knippen hier, dan Ja, doorheen. Ja, nou, we doorheen. het en oké, goed zo. Nou. Hoe meer kippen we kunnen bevrijden, hoe beter het is. Ja, hoe laat of in moeten we zijn? Nou ja, we moeten er niet wachten tot iedereen ligt te slapen. Ja. En goed donker natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. oké, okay, goed. Dan zie ik ja. je morgenavond, oké? Okay. Oké, okay. goed. Ik, ik spreek je. ik neem het mee. A, ja. Dus. Wat raar. Dat gefluister daar bij de heg. Vertrouw het toch niet dan die stemmen. Ik weet wie het is. Kan er niet opkomen? Even nadenken. Wat is ze ook alweer? Morgenavond? ijzerzaag. Kippen? Yes! Even iets nakijken. Internet percentmusicnl Enter. En nu naar uitzending gemist. Enter. Welkom allemaal thuis en hier in de studio. Deze week alleen het Nederlandse chanson. En als u nou graag een lied wil horen, dan kunt u me mailen op f.k@100percentmusic.nl nou, we staan open voor alle suggesties en het volgende liedje, dat kennen we natuurlijk allemaal nog, dat is van Ramses Chalveen... Als ik lage. het niet dacht. Nou, gauw slapen. Morgen wordt het een bijzonder drukke dag. Zeg Wout, die DJ, hoe heet die ook alweer? Wie? Nee. Nou, die voor jullie milieubeweging vrijwilligerswerk doet. Oh, je bedoelt Fons. Hoezo? Nou, hij stond gisteravond, toen ik Borre uitliet... te praten achter de heg bij Boer Appel. Maar dan zal hij ook eieren zijn gaan kopen? Maar nee, om elf uur s'avonds koop je geen eieren. Hij smoeste met iemand anders. Was dat echt niet de stem van Boer Appel? Nee, daar ben ik van overtuigd. Wie hij het dan wel was, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat ze niet veel goeds in de zin hadden. Wat wilden ze dan? Nou, geen idee, ik hoorde iets over een ijzerzaag, morgenavond, een kippen. Ze gaan de kippen toch niet loslaten? Huh? <laughs> nee, ik gun het, die arme beesten wel. Mooi gezicht, al die duizenden kippen rondom de boerderij en woonboot. Tok, tok, tok, tok Boer Appel erachteraan aan. Holland op zijn klompen, luid schreeuwend en met de armen zwaaiend. Nee, dat kan niet. Fons is een echte pacifist. Die zal nooit overstappen op agressieve acties. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Die los. Dat zou een goeie zijn. Maar met al die fossieën in de buurt... en die anderhalve auto die hier als een gek voorbij rijdt... trouwens, Fons klust voor onze milieubeweging. Deze bevrijdingsactie zou onze goede naam schaden. Wat kunnen we er tegen doen? Jij werkt bij de politie. Geef het aan. Oh, dus jij wil fonds tussen twee agenten in handboeien afgevoerd zien worden. Nee. Nou luister, ik heb een plan. Als we nou eens plaatjes aanvragen via de mail. En dan vanavond samen met een bootje. Even kijken. Outlook Express. Postwak in. Zo, dat zijn er veel. Het Nederlandse lied is in. Even kijken. Hoi, Fons, zou je voor mij het ei van Jaap Fischer willen draaien? Ik heb de... Nou, de restlezing al anders. Volgende mailtje. Mm, beste Fons, ik heb mooie herinneringen aan de kippen van Gerard van Maasakkers. Daarom wil ik dit nummer aanvragen. Nou, goed, kan. Um, Fons, wil jij voor mij boer? Daar ligt een kip in het water. En ei, ei, ei, ik ben zo blij draaien. Wat is dit nou voor ongein? Ik heb toch geen kinderprogramma? Nou, volgende mailtje nog eentje dan. Ik ben benieuwd hoe het is afgelopen gisteravond. Het is maar goed dat die stal aan de achterkant van de boerderij ligt. Konden ze ons bootje niet horen? Zou Fons nog geweest zijn met zijn ijzelzaag? Zou die om ons part heen gelopen zijn... en toch het slot doorgeknipt hebben? In ieder geval liepen er hier geen kippen los vanmorgen. Hoi, Anneke. Hé, hey, Sjane. Hoe gaat het op de boerderij? Ja, heel goed, hoor. Zal ik je eens iets vertellen? Mm -hmm. Dirk is om. Wat bedoel je, Dirk is om? Nou, je weet wel. Dirk heeft besloten dat er een uitloop voor de kippen komt. Oh. Van waar opeens die beslissing? Nou, vannacht hebben we weer bezoek gehad. Nu geen werfspuiterij, maar iets heel bijzonders. Hoezo? Nou, toen Dirk vanmorgen vroeg naar de kippen ging, hm? toen stond er vlak voor de stal door een groot houten bord met daarop aannemerij Kok bouwt hier een uitloopren. Nou, hoe vind je nou zoiets? Nou, Dat is zeker een bijzondere actie. Ja, Dirk, die dacht natuurlijk dat kan allemaal niet langer, hè? Vooraan, aanboren, naar huis. Stemmen, een hoorspel van Donny van Breukelen. De rolverdeling was als volgt: Anneke, Ingrid Heinsius, Wouter, haar vriend, Hans Hoekman, Jeane, buurvrouw, Jacinta Dikker, Fons, DJ, Edward Rekers, Stem achter de heg, Ger Adrigem, collega Josina van Raaphorst. Stem 1 in de telefoondialoog, Karsten Kleijer. Stem 2 in de telefoondialoog, Wiebe-Pier Knolsen. Computerstem, Jacinta Dikker in een dubbelrol. Techniek, Adrige Productions. Regie, Paula Major.